dictaat met het NOS journaal. In Alkmaar zijn vannacht twee mensen vaargewond naar Buitenliep, werd er opnieuw geschoten, daarbij raakte iemand licht gewond. Vier mensen zijn opgepakt onder wie er licht gewonden. De achtergrond van de schietpartij is nog onduidelijk. Bij een aantal Eindhovense leraren die donderdag in Eindhoven onwel werden, zijn sporen van cannabis gevonden. Na een die van 60 basisschoolleraren werden er 16 misselijk en duizelig. In het ziekenhuis in Eindhoven werden de drugs aangetroffen in hun urine. Alle leraren waren een dag later weer aan het werk. Rusland veroordeelt de sancties die de Europese Unie gisteren heeft ingesteld tegen Syrië. Ook eventuele sancties van de VN-veiligheidsraad ziet het land niet zitten. Volgens het Kremlin werden pogingen om via een dialoog tot een oplossing voor de crisis te komen door de sancties alleen maar gefrustreerd. Rusland is een van de belangrijkste wapenleveranciers van het regime Assad. De CIA heeft nauwer met de Libische, Libische geheime dienst samengewerkt... dan tot nu toe werd aangenomen. Volgens Amerikaanse kranten blijken documenten... die zijn vonden in een verlaten regeringsgebouw in Tripoli... dat president Bush zeker acht terreurverdachten... voor ondervraging naar Libië heeft gestuurd. Dat gebeurde terwijl bekend was... dat verdachten in Libië geregeld worden gemarteld. In Mexico is een van de leiders van het beruchte golfkartel vermoord. Het is de 39-jarige Samuel Borrego die opdracht zou hebben gegeven voor de moord op een lid van de rivaliserende Zetas-bende. Bij de feiten die daarop tussen beide kartels ontstond zijn meerdere doden gevallen. In de Verenigde Staten stond een prijs van 5 miljoen dollar op het hoofd van Borrego. In Leipzig is bij een festival een saxofonist verongelukt. Hij was geboekt om een nummer te spelen terwijl hij langs een touw van een gebouw afdaalde. Twee keer ging het goed, bij de derde keer schuurde waarschijnlijk zijn veiligheidsgordel en stoorte hij om 15 meter naar beneden. Het weer is zonnig, temperaturen van 24 graden aan zee tot een graad of 28 in het zuidoosten. Tegen de avond in het westen een regen of onweersbaar. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnis en de afrit Bunschoten 5 kilometer. Verderop bij Amersfoort Noord 3 kilometer. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld Griesendam 2 kilometer door een vrachtwagen met pech.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 Vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar Spaatjeus en is zegt dat het verkeer. Maar mama zegt dat er man een oude zei, ze slijmer is. En dan roept zij en dan kind, de zee, ze is hier zo fris. Ze plaatst de dilt, mijn vrede weer haar vaaier op kom op. Maar potselen roept ze geel, de zee zit in mijn ogen ga naar zand,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 Ik kwam bij de gemeente via mijn oom. Ik zat, werkte toen bij de stratenmakerij bij uh, Schilpzand. En dan wou ik bij de gemeente werken, bij de stratenmakers. En toen ben ik daar uh, via mijn oom ben ik bij de gemeente gekomen. En toen werd de stratenmakerij werd opgedoekt. Toen werd uitbesteed aan vrijwel uh, andere aannemers. En zodoende ben ik achter de vullerswagen terecht gekomen. Nou, vertel maar. Hoe ging dat? Nou, toen liepen we met z'n twee achter de Vulleswagen en hadden we nog zo'n stoeltje. En dan hadden we die ijzeren emers, hadden we nog. En die moest je op een stoeltje doen. En dan uh, leegkiepen en dan weer terugzetten. Maar ja, er zat ook wel eens kolengruis kool, uh, in en wat nog heet was. En dan had je wel eens dat je Vulleswagen in de fik ging. Dus dan moest je weer ergens een tuinslang over een emmer water ritselen. En dan moest je je Vulleswagen weer uh, blussen. Of we gingen die vullerswagen los op het Vullenstation.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 Maar het was heel zwaar werk. Het was uh, zwaar werk, door weer en wind. En dat was niet één keer in de veertien dagen, neem ik nee, aan? want toen liepen we nog uh, twee in de week uh, door een week. En dan waren we woensdags, kregen we dan ander werk. En wat was dat? Nou, de deed ik uh, zandspiet op strand, uh, stuifzand, uh, vullers ophalen op tentenkamp, invallen en uh, huizen slopen. Oude pandjes van de gemeente slopen. Dan moest je van alles doen schoensdag. woensdags. Dus het was niet alleen vuilnis ophalen? Nee. Je moest van alles doen? ja. Zelfs op Kerkhof moest je nog werken? Ja, ja. Nou, dat moest we ook nog ja. opruimen en... Uh... Totdat er een alarm afging en dan moest je naar de redboot? Nou, dat was uh, jaren later. Oh. Want ik liep achter de Vullerswagen met de korse, uh, zwimmer, de grutter. En uh, Fok, uh, Paap, de beer. En uh, Spaans kwamen we in de vuurbootstraat en zeiden we moeten even hier naar binnen. En dan gingen we naar de redschuur toe. En toen uh, oh, hadden ze weer een oefening gehad. Nou, dan moest ik hun niet even helpen die touwen van die wippentrukken en uh, werd ik allemaal in die wippertruc te gooien. En uh, zodoende ben ik eigenlijk, uh, en door jou van de ploeg, ben ik eigenlijk bij de boot uh, 30 jaar geleden gekomen. We gaan even terug naar de vuilnisophaaldienst. Wat voor zaken heb je daar vroeger meegemaakt? Je zegt alleen al, uh, nu al, uh, gloeiende kolen. Uh, wat nog meer? Wat boden mensen aan? Nou, van alles. De IJskasten? Uh, nee, nou, IJskasten, nee, dat niet. Maar wel een beetje puin en uh, nou, dat namen we gewoon ik uh, Mocht eigenlijk niet. Maar ja, dan gooide ik op, gooide we gooiden er gewoon in zakken puin en weet ik zo allemaal. Maar het mocht niet. Bankstellen? Nee, dat, uh, dat hadden we vroeger nog niet. Toch dan... profiel, dat werd, eh, uh, later, dan uh, kon je bellen, en dan werd het één keer in de week werd het. Uh,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 of er ging er eentje naar beneden en daar uh, stond die lok. En uh, die had die lok, die ik, nou, het was koud z'n En ik denk, nou weet je wat, uh, ik laat hem even warm draaien. Maar dan schoot die per ongeluk in zijn versnelling. En dan ging die lok uh, door die onderdeur uh, heen. Dus het kon wel eens een beetje fout gaan nou. Ja, er is wel eens wat schade geweest. Ja, heel, heel wat schade, ja. Maar jullie hadden eigen auto's uh, waar jullie mee reden. Ja. Het was niet uitbesteed of wat dan ook. Nee, we hadden... We hadden Twee, uh, twee vullingswagens hadden we en dan hadden we nog een hele oude. Die hadden we dan. En uh, daar reden we dan mee. En dan uh, gingen wij uh, maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag reden we er dan mee. En woensdag moest de chauffeur hem uh, schoonmaken. En dan kregen wij ander werk. Maar de ene keer, één in zoveel jaar, waren ze die kleur. En de andere keer waren ze weer die kleur. Dat, wat ik hoorde dan van mijn baas, was dat in verband met uh, dat ze geen wegenbelasting betaalden. En hadden we een monteur, Herman Kolkman. Nou, en uh, die mocht ze dan uh, spuiten in de buitenlucht. Nou, en dan gingen we weer. Eh, er was geen aandacht voor milieuzaken, asbest en de, nee, eh, er daar werd, alles erin? Er nee, daar, daar werd helemaal niet naar gekeken. Nee. En je bent nog zo gezond als wat? Ja. Geen ruglasten? Nee, ik heb niks. Alleen een versleten knieën heb ik, maar meer ook niet. Maar dat schijnt niet van uh, achter de Vulleswagen. Een straat te maken? Nou, ook niet. Ook niet? Nee. Oh. Niks. Dus er schijnt gewoon... Uh, maar er speciale klantjes uh, als jij uh, vuilnis moest ophalen? Dat hadden die we. Die ook wel eens attent waren voor jullie en dat met we, koffie kwamen. Dat hadden we ook. Maar de... Uh, ja, S maandag gingen we, dan, als gingen we de wijk in. En als het zomers warm was. Dan had meneer niet dus had altijd een fles koude kassen staan. Nou, dat dronken we dan op en dan gingen we weer verder. Nou, dan kwamen we bij uh, Laarman uh, café. En dan gingen we ook weer. En zo hadden we nog meer uh, klantjes. Tennisclub, golfclub worden oh, een beren druk? heel goed. we gaan even naar de muziek luisteren Tom. Yes,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 Noem het eens een paar. Ik ben begonnen met uh, Volkpaap, de, Volk de Beer. Ik ben met, met Korszwemmer, de grutter. En ik zei de gek, daarom is met drieën. Toen is Frans Draaier, Kokke. Is er bijgekomen. En Willem de Magere, Paap. En ik zei de gek, dat is drie. En zo gaan we door. doen. Ik had nog gewoon uh, invallers. alleen de tuinman. Wie uh... nee, was een goede chauffeur op de auto? Uh, ik heb heel goed op kennis schieten met... Uh... Frans Draaier en oud uh, Schraal, die diep ook nog reden, kon ik ook heel goed nu al schieten. En wie was de beste chauffeur van allemaal? Nou, ik ging mij mijn Frans Draaier. Die hebben ook slechte chauffeurs meegemaakt? Nou, dat uh, was die andere. Uh, wij, bij ons viel het nog wel mee. Oh. Want die reden met twee vullenswagens. Ja. Dus met die andere vullenswagen, die chauffeur, had ik het nog niet zo op. Als je nu kijkt uh, in jouw tijd met uh, de autorijen en je ziet nu het uitbesteed uh, naar een ander bedrijf, zie je verschillen?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 Wie? eh. Uh, de Wit, uh, Smits. Uh, Voogd, de, nog in die tijd wie? geloof ik, hè? Voogd was er ook nog. Nou, die ken ik 1 2, 3 ja. niet, uh, 1, 2, 3 niet voormalen. Ja. Hij uh, had je Bert van der Velde. Ja. En nou had weer een nieuwe. Maar, en nou ben ik er niet meer. Maar vroeger had je ook om een andere plek te remisen? Ja, vroeger stonden wij uh, in de Tollestraat.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 En op oude jaar eh, waren er wel mensen dat ze iets langskwamen? Om, nou, we hadden altijd met oude jaar vaste klantjes, bakkers en zo. Ja. Vroeger hadden we bij zeg maar, bakken balken. Eh, nou ja, er lag er altijd een krentenbrood en speculaarspoppen. Eh, en een voortje lag over ons. En tot eh, had er een chauffeur die had vrijgenomen. En nou, alleen die was ingevallen. En we kwamen daar oh, in die bakkerij. En de lag er één, maar eh, twee krentenbrooden. En eh, twee eh, spanje dinges, speculaarspoppen. Eh. En toen zegt Fok, of uh, Korstig Rutte, die zegt de ene van, hij is op, we zijn met z'n drie hoor. Hij zei, ja die ene chauffeur is al geweest. <laughs> ja, zo gaat dat. Ja, die denkt, hij hey, ik moet even mijn spulletje halen. Maar ja, die andere chauffeur had, nee nou, toen kreeg hij toch nog van Bakkenbalk uh, een spekelaaspop of een uh, staaf. Dus. Nou rij je uh, op die vuilnisauto en dan opeens gaat de telefoon. Kun je dan de heleboel in de steek laten omdat er iets uh, op de redboot is?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 Ik denk 50. Nou, dan mocht ik er nog maar twee jaar op. Ik zei, nou vond ik de moeite niet. En uh, toen ben ik uh, gewoon op de trekker en uh, op de c gewoon nog gebleven. Mooi, uh, mooi gebeuren op je die trekker. Je dat met deze nieuwe, je met je zonderste kleren af. Maar je gaat wel diep de zee en je wordt in. niet nat. Ja, en vroeger met die olifant, uh, kreeg water over ja. dus nou, uh, nou je heen. Ja. Ik zei, nou, bij wijze van spreken, gewoon uh, met je zonnigste kleren af. Ongelooflijk. Haal je nog steeds Sinterklaas binnen ook? Ja, Sinterklaas halen we ook ieder jaar binnen. Ja, doen we alle jaren. Maar je voelt je wel machtig als je op dat grote ding zit en de leeën rechts. Ja, zee ja, ja je, je zit hoog en droog. He. Je kijkt overal overheen. Ja, maar je komt af en toe ogen tekort natuurlijk. Want links en rechts lopen die mensen. Dan moet jij kijken dat je met, vooral met water uitkomt en dat je niemand uh, onverrijdt.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 Ja, en dan komt alles daar in Drenthe terug. Het komt in Drenthe. En, uh, hebben we ook nog eens een keer gehad. Uh, stond Arie Vermaert, die stond uh, op het vullenstation. En die had hem begon helemaal gepest. Begon dicht gedaan. En uh, die kregen ze in toen niet open. Dat hij zo volgeduid. En uh, dat gaat daar ook automatisch. Die cyclep open. Maar de begon van Zalvoort. Uh, die bleef hermetisch gesloten. Ja, het is veel vuilnis. Ja, want die had op te vol gedaan. We gaan even naar de muziek. Aan de Costa del Sol, tingelingeling, daar sloeg mijn hartje op hol, tingelingeling. EN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 Wie nee, zij ze zelf? Ervaren, ze heeft meer dan 600 liedjes geschreven. Zo. Ik dacht dat ze naar Mexico zou gaan. Ja, die hebben we ook. Ja, ja die hebben we ook. Ook oh, okay. Costa de hadden we ook. <laughs> Bedankt, hoor. Goed, lieve luisteraars, mijn naam is Pieter Joustra. We zijn bezig met het programma ZFM Oud Zandvoort. En we praten vandaag met onze Ierengast Tom Loyer over de gemeentelijke vuilophaldienst. En natuurlijk ook de grote redboot. Uh, Tom. Uh,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 Dan kun je een we Jantje weer komen met een lichtmast repareren. Maar uh, alle straten werden wel gestrooid in zonvoertuig? Nou, in het begin, als we smorgens vroeg begonnen, deden we alleen uh, de hoofdroutes. Ja. En later deden we dan uh, de zijstraatjes en zo. Ja, en dan had je nog af en toe wel eens een klantje die een beetje zout vroeg. je, waren zo de lip. Ja. Dus even een zakje brengen. Maar dat mocht op ook niet meer. Moesten zelf komen halen. En, uh,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 Ik weet niet meer wat je allemaal bescheiden maar... Uh... IJzer? Uh... Nou, dat wordt allemaal weggehaald door de oude ijzerboeren want als ik uh, bij mij zie in de buurt uh, zie je vijf, zes keer een tuur, zie je dezelfde wagentjes voorbij rijden. Ja. Allemaal van die Polen en uh, Tsjechen en Hollanders, uh... echt, we halen, halen, halen alles, alles weg. weg. Nou, op zich is dat ook goed. Ja. Ja. Dus ja. Zij ja. zijn bent er uh, Voor die anderen. Ja, precies. Maar IJskasten was misschien. Ijskasten je, je of het nog is moe moest je dan een apart verbellen. En die werden dan uh, apart opgehaald uh, door een wagen van Sita in Amsterdam mee. Als je nu terugkijkt op de, de, de, die, jouw werkzame periode met de vuilnisband en, en, en nu. Nou, kijk, toen wij twee keer in de week kwamen, vond ik gezelliger als één keer in de week. Want toen ene moesten we op kantoor komen, en werd er werd ons vermeld dat we één keer in de week gingen lopen en dat we rollemmers kregen.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 Ja, en de ene emmer is licht, maar de andere emmer is, is heel lichter, zwaar. Is al, nou, ja. ja, en je weet nooit wat erin zit. Nee, hete kolen. Ja, gloeiende ja kolen hete, gloeiende kolen. Maar dat is veel in de fik. <laughs> <laughs> ja. uh, Tom, uh, we gaan even naar de, naar de redboot. Uh, met welke mensen heb je daar allemaal samengewerkt? Uh, met Jan van der Ploeg, uh, met uh, Van Eltre, het bestuur. Uh, Gaston. Gaston. En uh, met Kortkoper. Uh, Koper... Uh,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 in dat kroegje aan de boulevard? Is mijn me ongelukkig met elkaar? Daar weet je even je verdriet en pijn. Het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 Nou, toen Jan van der Ploeg, uh, Coramus, Cor Koper en Piet van der Sloot, die uh, deden voor de gemeente altijd het strand schoonmaken. Dus die hebben een hele vracht van strand. Dan denk je, we zullen hem krijgen. En hij is was een vrachtwagen vol, een vrachtwagen vol. Hè? Dus hij denkt, hij is strandvonder en we zullen hem krijgen. En uh, Koper was, uh, muis, die was op vakantie in Oostenrijk. Met dan Wat dagen. lag er allemaal in die vrachtwagen? Touw.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 persen. En ik zei stop kwamen die takken tegen, die brugte takken en ik pak de vierde of vijfde zak en ja hoor trek hem open en de portemonnee van de vrouw nou dus wij aan de baas gegeven, geven, was toevallig uh, Willigers en uh, die zei nou breng het wel naar dat vrouwtje en toen kwam Willigers even later weer achter ons aan met een voetje. ik zei we mogen toch geen je aanpakken hij zei voor mij wel zit hij hij zit hier, je wil een voetje van die vrouw zit -ie. hij, zit en, uh, dat mogen jullie houden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 Ik heb het ook een keer gehad met een imperioal en dan hadden we een imprio weggegooid. en Ik denk nou, liep ik met Arie van Maat Ik denk nou, ik moet even kijken hoe we dat even kijken of we er toch een foutje uit kunnen trekken. Maar ik heel moeilijk doen. Ik zei nou, ik weet niet of te kennen hoor. Dus ja, ja, ja, ja, nou ja, toen leefde het toevallig. Nee, toen kregen we niks. Oh. Nee, ik kreeg me ook niks van die man. Maar ik heb zat, joh, man, mijn kan al boek schrijven als het wil. Kijk, dat bedoel ik.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 En dan is het schoonmaken, de... spuiten en uh, soep eten of uh, bakje doen en dan is het klaar. Die KNRM heeft nog steeds mensen nodig, hè? Ja, we zoeken nog steeds uh, vrijwilligers, ja. En? Lukt dat? Ja, we hebben liever mensen die uh, op Zalvoet wonen, maar ja, er zijn heel weinig of mensen die op Zalvoet werken, maar uh, het is, uh, toevallig hebben we nou een man of twee, drie, hoog waarschijnlijk bij. Dus het gaat weer komen, maar je bent dag en nacht, ben je eigenlijk de penang. Ja.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 Waar had ik dat aan verdiend? Je geef wat je hebben waalt. Maar nu sta ik in de kaar, ik vraag het je nu weer. Probeer het nog een keer. Je bent voor mij.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 Om lid te kunnen worden van de KNRM. Je wordt niet betaald, het is vrijwilligerswerk. Het is vrijwilligerswerk. Ja. Je moet in Zandvoort wonen, werken. want je bent continu oproepbaar. Ja, het liefst wel dat je in Zandvoort werkt. en dat je continu inzichtbaar bent. en dat je een baas hebt. net zoals ik dan, ik werkte dan bij de gemeente. dat je.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 die ze zelf gemaakt hadden en die waren van Scheveningen naar de Muiden gevaren en van de Muiden gingen ze weer terug naar Scheveningen ja, dat haalden ze niet meer toen hebben wij ze uit het water gehaald anders waren ze onderroep anders gedroken. waren ze ook, ja, ja ze. en dan neem je na afloop een lekkere borrel van nee, maar, die jongens Het nee, is het nee, goed nee, maar, gegaan ja, nee, maar, en die boot heeft nog een tijd naast ons naast de schuur gelegen dan hebben de jongens van een uh, die hem uh, opgepakt en dan is hij bij ons uh, naast de schuur neergelegen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 Ook niet kunnen zwemmen. Maar die denken toch, je hebt een wel aan. Dus, uh, maar je moet wel kunnen zwemmen. Dat is wel Want je vroeg. pak is niet alles natuurlijk. Heb je nog wel eens meegedaan met die Wippenploeg? Ik heb uh, met die Wippenploeg, uh, Jeusjes, meegedaan. Beide geschoten? Uh, ook geschoten. En uh, ook wel eens een keer dat hij terugkwam, dat de reep in de fik stond. <laughs> <laughs> in de zuid. Ja. ja die moesten hele berekeningen maken ja. om die pijl te schieten. En... Ja. En dat ging niet altijd goed, heb ik nou, begrepen. En, maar, We schoten gewoon in en dan in een, kwamen ze van die een dikke meter en dan kwamen ze een terug. Het is ontrepen in de week. Nou, dan moesten we eerst blussen en dan verder. Ja. Dus. Jelle Atema was er ook heel actief in? Ja, in de ja, ja. die was uh, heel actief. Ja. We hebben zelfs een keer uh, met Jelle Atema gehad, hadden we, de, hadden we last van weer in de de loods. Ja. Mochten we niet binnenkomen. En hadden we alarm. Maar was Jelle natuurlijk weer uh, door zijn drift vergeten. En die had alle deuren opengegooid. Ja, dus uh, die hele actie met die houtwurm uh, was teniet. Dus. <laughs> ja, ja, het er niet. Ja, ze rust altijd. Um, wat uh, zie jij voor de toekomst van de KNRM? Waar gaat die boterloos naartoe? Want ja. ze zeggen dat die boterloos een keer daar weg moet. Ja, uh, daar praten ze al jaren over. En uh, ze weten het zelf niet. En uh, dan krijg je dan ook over de boulevard. Waar ze veranderen.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 Kan gebeuren. Ja, kan gebeuren. Maar jij niet? Ik ben nog geen enkele keer zee, Maar denk. er is ook een landploeg nodig. Dus als je niet de zee op de rust, dan ja. kan je op de landploeg zitten. Ja, bij ons uh, gewoon uh, aan de wal. Zit lavertuur nog altijd... Uh... Toon, uh, Tony zien we haast niet meer. Die vindt het uh, ja, allemaal jonge mensen. En vroeger had hij oudere mensen natuurlijk. Met Sjaak van de Berg en weet ik veel allemaal. Allemaal een beetje uh, van het Duitsers uh, ja. Maar die, uh, die zien we niet meer. Ja, hij Toon. wordt ook wat ouder. Hij wordt ouder en uh, slechter. Hè. Ja. En jullie voorzitter is de burgemeester, hè? Ja, voor voorzitter is uh, Nick Meijer. Vaart hij ook wel eens mee? Uh, ik heb hem uh, één of twee keer meegehad dat hij mee ging, ja. En? Nou, hij kwam er een beetje witjes af. <laughs> wat golfjes gepakt. <laughs> ik weet niet wat die jongens gedaan hebben. <laughs> Soms hebben we altijd wel wat in petto natuurlijk, hè? Ja. Ja.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 Dat was vroeger Garage Davids. En ja. daar stonden de Formule 1 auto's achter op het pleintje. En heel Zonvoort liep daar naartoe. En daar zag je de montuur, zag je daar werken aan die auto's. Of Garage Koymon in de Brede straat Daar stond een stal En wij stonden te kijken. En die auto's die reden dan, die Ferrari en Formule 1 auto's, over de straat naar het circuit toe. Vol gas. De Parallelweg had ook een garage. Precies. Huidige secretaris Bosmanstraat. ja. Nou Mo Dat, uh, mooie dat tijden, was die goede heen. oude tijd Dan Mooi mochten de racewagens nog over de weg rijden Mooie tijden ja, Dus dat is volgende week eh, Zaterdag en zondag Open monumentendag Ga naar het Zandvoorts museum Dat is geopend van 11 tot 5 uur En haal daar een overzicht Van de panden Die door een nieuw gebruik een nieuw leven hebben gekregen Met oude foto's en tekst Wordt dat pand dan getoond Ga daar langs het is heel bijzonder, oud Zandvoort, Open Monumentendag. En op zaterdag, alleen op zaterdag, is de kerk geopend van 11 tot 4 uur. En kunt u daar binnen genieten van de oudheid die Zandvoort vertelt. Ja, nog even een toevoeging misschien. Uh, binnenkort is er een postzegel te verkrijgen bij de Bruna. Een beetje reclame mag wel misschien. Uh, ze verdienen er niks aan, maar er staat de oude watertoren op.